Uh, Maarten Hooghuis. Uh, Alt-saxofoon. Alt en die kennen we vooral van de groep uh, Brut. Nee? En waar hij dan... Ja, uh, yeah, hij speelt met uh, Felix Slarman. En, en uh, uh, Volker Hogebeek, Hemmert. Uh, oh, heerlijk. Dus dat, dat, dat Hemmert, oh, dat zouden we nog wel oh. een keer oh, in ja. de krocht willen hebben. Ik ben ja, we even het even over gehad. Ja, precies, precies, precies. <laughs> uh, en de uh, wereld draait door, veel gevraagd.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 Was Ilse Huizinga, ook uh, op de programmering destijds in uh, Zandvoort. Hans Rijmer zit uh, aangeschoven. De voorzitter van um, de stichting Jazz in Zandvoort. En uh, ik heb hem gevraagd om uh, vandaag met mij te mijmeren over het succes van. van uh,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 on the bottom I'll be glad I got them I'm gonna smile and say I hope you're free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 Ja, nou, ik, ik, ik kan niks nieuws aan het publiek brengen. Ja. En dat pleit natuurlijk ongelooflijk voor de muzikaliteit van Johan dat hij dat zelf herkent. Ja. Wat het publiek niet opvalt hoor. Wat nee, als het gemiddelde publiek? Ja. Nou, beschouw ik mezelf als het gemiddelde publiek. Hè? Uh, uh, ja. Maar even gemakshalve. Uh, de, Frits uh, heeft al eerder uh, aangegeven: hè, van ik, ik ga dat die zondagen niet meer redden. Ik heb nog een heleboel andere dingen te doen. Ja.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 Ouders moeten steeds vaker financieel bijspringen als hun kinderen hun eerste huis kopen, meldt vergelijkingssite Independer. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de starters die nog willen kopen zich afvragen of ze dat ooit nog kunnen, omdat de huizenprijzen stijgen. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, twijfelt nog maar een kwart of ze later een ander huis kunnen kopen.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 Maar volgens Blok zijn het vooral economische vluchtelingen. Het weer...